12 uur. Freddy van met het NOS Journaal. In de Iraakse stad Mosul hebben tientallen zwaar bewapende opstandelingen het voornaamste overheidsgebouw ingenomen. In de tweede stad van Irak wordt al dagen gevochten. De rebellen drongen gisteren door tot het hoofdkwartier van de provincie gouverneur. Inwoners van Mosul zeggen dat de aanvallers zwarte vlaggen hebben gehesen, dat wijst erop dat het strijders zijn die verwant zijn met Al-Qaeda. Het Pakistanse leger heeft versterkingen gestuurd naar de luchthaven van Karachi... die opnieuw onder vuur is komen te liggen. Minder dan 48 uur na de Taliban-aanval op het vliegveld is weer een veiligheidsgebouw beschoten. Alle vluchten van en naar Karachi zijn geschrapt. De inflatie is weer gezakt. Vooral groente en fruit waren in mei gemiddeld goedkoper dan een jaar eerder. Ook vakanties waren goedkoper. Benzine werd juist duurder. Volgens het CBS zijn de benzineprijzen sinds september 2013 niet zo hoog geweest. De inflatie bedroeg in mei 0,8 procent. De Eerste Kamerfractie van de PvdA is tegen een plan van minister Ascher om een toeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand te schrappen. Door die nieuwe wet zouden zo'n 5000 alleenstaande ouders van wie de partner bijvoorbeeld in de gevangenis zit of in een inrichting die toeslag van 240 euro niet krijgen. De Eerste Kamer vergadert vandaag over de hervormingen van de kindregelingen. En Nederlandse automobilisten kunnen voortaan ook elektronisch afrekenen bij de tolpoortjes op de Franse wegen. De ANWB verkoopt vanaf vandaag tolbadges. En met zo'n badge achter de voorruit wordt het Franse tolgeld automatisch afgeschreven van de eraangekoppelde bankrekening. Het weer... De zon schijnt flink, maar het zuidwesten heeft al bewolking en die bewolking neemt geleidelijk toe. Dan trekken de buien over het land. Vooral in het zuiden en oosten is er kans op onweer en op hagel en op windstoten. In het noordwesten blijft het voornamelijk droog. Het kwik varieert van 20 graden op de wadden tot 27 langs de oostgrens. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan van de ANDB. Er staan files op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk. A10 West richting Den Haag bij de Koentenot 2. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen de Alfred Arkel en Gorkum 3 door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. Dat komt omdat de brug voorlopig niet naar beneden gaat. Verkeer van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom en andersom kan het beste omrijden via Dordrecht over de A16. Tot zover de verkeersinformatie.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 met nu ZFM luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja hoor, daar zijn we weer, Dolly. Goedemiddag. Ja, met z'n tweetjes weer, hè? Gezellig. En wat heb jij hem mooi weer voor ons meegenomen. Ik heb het bewaard, ja. Oh, ik heb een lief. vrij grote achtertuin. Ik heb al die zon die ik gisteren geplukt heb erin gestopt. En gauw meegenomen hier naartoe. Heb je heel goed gedaan. Ja, goed voor mij. Wat is het lekker weer vandaag, hè mensen? Heerlijk fris. Leuke Pinksterdag. hè. Uh, uh, ik, ik heb alleen maar mijn tuin schoongemaakt eigenlijk. Maar ook leuk, ook o leuk. Ook ja, leuk om te ja, ja, zeker, ja. weten. Zeker. En jij bent een rondje Noord-Holland geweest? Ja, allemaal, ik ben het lekker het naar, berg, naar Bergen geweest gisteren. Ik heb helemaal Bergen verzet. Het oh. ligt, ligt er nog steeds hoor. <laughs> leukst is het toch is Zandvoort. Zo hè? is dat. Zo is het. Ja, luisteraars, samen met Dolly weer twee uur gezelligheid hier bij CFM Zandvoort. En natuurlijk lekker muziek. Waar we heel snel mee, mee gaan en beginnen, Dolly. Ja, lijkt me wel. Ja, Leuk. Uh, ken je die Olsen Brothers? Zeg je dat iets? Nee. N nou, die nemen jou mee op de Vleugels der liefde, Oftewel de Wings of Love. Ze hebben ooit meegedaan aan het Songfestival. Maar misschien dat je het liedje herkent. Waarschijnlijk wel. We gaan het horen. summer night When the moon shines bright Feeling love forever, forever. And the heat is on When the daylight's gone and still Happy together There's just one more thing That I'd like to add of the sand Smiling hand in hand Love is all the sky Wings of Love, de vleugelen der liefde. Die awesome Brothers, herkende je het nu? Uh, door... ja, ja, ja. Ik heb het nu herkend. Ik, ik kan het... het me nog herinneren. Ja. Hey, uh, ik heb natuurlijk een, een, een zoon... Met, uh, uh, die te logeren is bij mij. En die heb jij misschien ook op Facebook gezien. Het, uh, die stond op de foto? Ja, dat is Leroy. Ja. Leroy Leer ja. luistert nu thuis mee. Dat weet ik uit uh, betrouwbare bron. Wat gezellig. Ja, en, maar Leroy is helemaal gek van het Nederlandstalige repertoire. Mooi. Dus ik ga speciaal voor Leroy... Een leuk nummertje draaien wat oorspronkelijk heel beroemd is geworden door Simon en Garfunkel. Ja. Het is een heel lief meisje, ze heet Cecilia en Vincent. Ik geloof dat hij ergens uit Brabant komt, die jongen. Die zingt erover. Mooi. Voor, voor lieverduif speciaal Vincent van. Uh, nee, sorry, Cecilia van Vincent. Zo moet ik het zeggen. <laughs> Je raakt helemaal in de war, hè? Ja. Cecilia, hoe hou je het vol? Mijn hart slaat op hol als ik jou zie. Oh Cecilia, je wordt niet. Speciaal voor Leroy kwam Cecilia voorbij op de fiets. Ik zag haar buiten hier in Zandvoort. Nooit verwacht dat Cecilia eh, de stoute schoen aan zou trekken vanmorgen... en naar Zandvoort zou fietsen. Want Duurlijk. ze moet helemaal uit enkhuizen komen. Nou ja, goed. Maar het is toch dubbel en dwars de moeite waard? Het is de moeite waard om naar Zandvoort te gaan. Zo is het maar Zo. dit. Nou, ik hoop luisteraars dat u hier ook een heel plezierig pinkster weekend heeft gehad. Wij hebben ervan genoten, u heeft het zojuist ook al van Donnie gehoord. Ja. En uh, André van Duin, die heeft zijn dag niet vandaag, hoor. Ah, nee, dat kan ook niet altijd, hè? Maar heeft hij daar ook een liedje van gemaakt? Ja. God, ook nog Sorry. Hallo, Fitz. Ik ben mijn broer. Heb u ook altijd wat Dan weer dit En dan weer dat Dan weer zus En dan weer zoon Oh oh oh Val je steeds Uit de boot En komt de poes Weer op je schoot Is er bij jou Ruimte zat in je mayo. Blijk je voor fiets bij het vouwen helemaal geen valfiets. Te zijn is je als een in verwachting van je buurman. Ze kan mee, zak je trots. Door de vloer speelt je zus ja! Dat heb je je dag niet vandaag. Zijn je dekens te kort? Zit er geen spat op je bord? Spantig. Staat er bij de buurval een paard in de grond, oh, in de gang. <lacht> Heb je de één in plaats van twee? Is je graafvist van dublee? Van alle bloemen, zelf dood op het bal.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 er vandoor met een too, maar dan heb je je dag niet vandaag, je hebt allemaal wel dag Dat je denkt: ik heb mijn dag niet vandaag.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 Zelfs de garagedeur vanzelf omhoog gaat als een <tieden> Dit is het eind van dit lied. Nee, echt opbeurend was het niet. Maar dat komt, ik heb me toch niet van dat. Nou weet... Verschrikkelijk, die man. <laughs> nou weet u het meteen, luisteraars. Wij hebben onze dag niet vandaag. Dan moeten we ons maar niet kwalijk nemen. Uh, maar uh, uh, uh, uh, vroeg of later... Dolly, vroeg of later... Ja. komt Birgit Lewis voor ons zingen. Oh god. Echt waar. En dan zingt ze ook nog sooner or later. Ook nog. Even the dark skies you touch... Will turn to blue. Even the deepest waters you wait will comfort you. Then your heart will guide you through. Sooner or later, you'll find your way. No matter what road you take, no use in hiding years away, no matter how high the stakes, might sound a little bit funny and a little is best wel een, een hit mogen zijn, maar het is niet geworden. Nee, jammer hè. Voor, nee, ze heeft uh, een mooie stem. Ja, Burg Lewis. Nou ja, ze maakt deel uit van de vier diva's. Hè? Uh, ja. Samen met Treintje Westerfila. Uh, sorry, Oosterhuis. Ja. Hoe heet je? Natuurlijk uh, Gladys Grace. Ja. En, uh, uh, en is er nog een? Etcilia. Etcilia Romula. Oh, ja. Ja. Ja, ja, ja. En ja. Die, die stonden uh, tijdens het concert van T. Lau bij uh, RTL Leed. Stonden ze op het balkonnetje, stonden ze daar. Uh, uh, iedereen is van de wereld met te, te brullen. Heb je Mooi hoor. Nee, Heb ik niet gezien. Heb je dat niet gezien? Nee, heb ik helemaal niet gezien. Ja, jij, jij bent toch ook van de wereld, of? of ja, natuurlijk. Nee, ja, soms wel. Ja. <laughs> hey, luister, maar, maar als jij nou hier in Zandvoort zo op het strand loopt, wat doe je dan? Hoe bedoel je, wat nou, doe je dan? Nou, loop je dan met je blote voeten door, door de branding? Of, of, of, eh. Ja, tuurlijk wel. Dat is heb toch het lekkerste? Heb je een hond? En gezond. Ik heb een heel klein hondje. Een klein, maar die heel een... klein hondje. Die mogen niet op strand nu, hè, geloof ik. Nou, na zeven uur. Hè? Oh, na zeven uur wel. Ja, na zeven okay. uur s'avonds mag je gerust met de hond gaan wandelen. En het is zelfs zo dat je ze niet aangelijnd hoeft te houden. Oh, dat, dat wil men wel graag, maar je kan er niet op bekeurd worden. En weet je nou, klein, uh... Uh, weet jij, jij, jij, jij kent Zandvoort, maar het is nog beter dan dat ik een uh, plaats kan. Ja. Weet je nou, of duiven ook op het strand mogen? Uh, alle duiven, ja. Uh, de, de, ook die van de Dam. Die mogen alle het, duifjes oh. van de Dam mogen ook op het strand. Nou, luisterhuis, hoe hoort ja. het. Ik, ja. heb, ik heb geluk, en, want dat komt ja. goed uit. Want ik heb zo'n zo uh, zo stokje van de grond. Uh, en dan ga ik dus in de branding, als het nou app is, ja. in het zand, dan ga ik het volgende doen. A day like today, we pass the time. Als je dan eenmaal verliefd bent, je bent zo liefdesbriefjes in het zand aan het schrijven, dan moet je je liefde niet meer weggooien, mensen hoor. Don't throw your love away. Allemaal op advies van de fortunes natuurlijk. Just throw their dreams away. straks eh, draaien. Maar nu is het eerst tijd voor... Het nieuws. Ja, toch? Helemaal goed, Tom. <laughs> nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter, Joop van Es junior. Ah, Charles. <laughs> zet je helemaal de verkeerde in? Ja, nou ja. Nou, geef dat geeft niet hoor. Dat... Joop, Joop is er niet. Jij bent toch eigenlijk Joop van Nes in vrouwelijke of niet? Laat Joop het maar niet horen. Nou, ik moet voor u gewoon nog even de goede tune krijgen, want ik heb Niels in Zandvoort staan hier. Oké, nee, nou, maar dat was het niet. nee, nou, het is wel. Komt toch Niels nu? Ja, zeker. Het regionale nieuws van 10 juni ga ik voorlezen voor u. natuurlijk goed had ik het dan. ja. Het mooie weer tijdens de Pinksterdagen zorgde ervoor dat het de afgelopen dagen druk was op het Zandvoortse strand. De lifeguards van de ZRB waren vooral druk bezig met het preventieve werk op het strand en op het water. Door de oostenwind werden de nodige badgasten behandeld voor een kwallensteek. Ook raakte relatief veel kinderen zoek. Op maandag werd enige tijd samen met de politie gezocht naar een driejarig kindje dat ruim twee uur zoek was... Deze werd uiteindelijk bij een van de strandpaviljoens gevonden. Gedurende de drie dagen werd 35 maal eerste hulp verleend. Voornamelijk klein leed, maar ook bij een aantal onwelmeldingen. Op maandag assisteerden de lifeguards bij een reanimatie op het fietspad richting Noordwijk. Deze persoon is door de ambulance naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd en maakt het naar omstandigheden redelijk. Een 88-jarige vrouw is dinsdagmorgen in Haarlem... beroofd door een man die zich voordeed als politieman. Hij wist zich met een smoes toegang tot de woning van de vrouw te verschaffen... en verliet het huis met haar sieraden. De politie is op zoek naar getuigen van de beroving... en eventuele andere slachtoffers van de oplichter. De oplichter was een man van ongeveer 35 jaar oud... met een licht getint uiterlijk, kort donker haar en een snorretje. Hij droeg een grijze trui en een grijs tweetjasje. Hij is vertrokken in onbekende richting. Een politiemedewerker is door de politiechef van de eenheid Noord-Holland... op staande voet ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. Dat meldt de politie Haarlem. De, had, de medewerker had onder meer veelvuldig verkeersovertredingen begaan... en ook werden de gewerkte uren niet juist verantwoord... en hield de medewerker er ongewenste contacten op na... De politie wil het ontslag niet verder toelichten. Veel mensen geloven het niet tot ze het zelf zien... maar de waardebrug over het Haarlemse Spaarne is toch echt voor beide richtingen weer open. Vorige week werd de laatste asfaltlaag aangebracht en daarna kon de brug eindelijk open. Hiermee komt een einde aan jaren omrijden en frustratie... als je bijvoorbeeld voor een paar Zweedse gehaktballen bij de woongigant moet zijn... Net als bij de Katerijnenbrug in Haarlem Centrum... wordt het verkeer geregeld met een stoplicht. Groen aan de ene kant is rood, aan de andere kant. Als je vanaf nu door rood licht rijdt... dien je in ieder geval ook over goede achteruitrij-eigenschappen te beschikken. Het lijkt tegenwoordig steeds vaker voor te komen. Schietpartijen. Of het nu in Amerika is of in Kennemerland, ze zijn er. Zaterdagmiddag was het raak in de Eridanestraat in Ermuiden... Een persoon is gewond geraakt bij een schietpartij. Dader en slachtoffer zijn zwagers van elkaar. Dit meldt het Haarlem's Dagblad. Of de bewoner of de bezoeker het slachtoffer is... kan de politie niet bevestigen. Wel is door omstanders gemeld dat een van de twee... al eerder bij de woning is geweest en dat er een conflict speelde. Het slachtoffer is in de achtertuin neergeschoten. Mogelijk wilde hij via de schutting vluchten... en naast de woning bevindt zich een, een speelveldje voor kinderen. Gezien de verwondingen is het slachtoffer zo snel mogelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht... en de traumahelikopter is geland bij het Pondplein in Velse zuid om de traumaarts af te zetten. Twee opvarenden zijn dinsdagochtend vanochtend dus gewond geraakt nadat hun boot aan de Mozartkade in Heemstede in de brand vloog. Het bootje van vijf meter lang moest eerst door de brandweer naar de kade worden gehaald om vervolgens te kunnen blussen... Het was een hevige brand doordat er gevulde jerrycans aan boord van de boot waren. De brandweer laat de brand nu gecontroleerd uitbranden. Twee opvarenden hebben brandwonden opgelopen en zijn naar het Kennemer Gasthuis vervoerd. Tot zover het regionale, regionale nieuws van 10 juni. Nou Dolly, eh, ondanks de valse start die ik, die ik dan maakte. <laughs> Beste Tune, uh, nou, je, hebt het, uh, je hebt het weer helemaal duidelijk gemaakt voor alle luisteraars. Ja, en uh, daar laten we het niet bij, want we krijgen ook nog het weerbericht. Ook nog straks. Nee, Jazeker, nee, nu? Nu? Nu doe ik er meteen achteraan, okay. we zitten nou toch te luisteren. Ja, precies. Hè? Even naar buiten kijken. Ja. ja, ik heb al gezien wat het is. Ja, nou, er kan <lacht> nog van alles gebeuren. Want aanvankelijk komen de flinke opklaringen voor, en later neemt de bewolking toe en zou er nog een bui kunnen vallen. Ook vanavond is er kans op enige regen. De temperatuur komt uit op 22 tot 24 graden. Later gaat de wind matig uit het westen waaien... en koelt het met name in de kustgebieden enkele graden af. De nacht na woensdag verloopt droog en het is meestal half tot zwaar bewolkt. De minima's schommelen rond 14 graden en de wind waait uit het westen. Woensdag krijgen opklaringen de overhand. Het wordt maximaal 20 tot 22 graden en vlak aan zee wat lagere waarden. De wind waait zwak tot matig uit het westen. En dan gaan we nu weer lekker naar muziek luisteren. Razende reporter. Jot van S. <hacht> <persintraad> Ja, dat is allemaal fantastisch. Allemaal fantastisch. Wacht even, sorry Dolly. Ik had de rainbow van de marmalade, had ik beloofd. Nou, die gaan we draaien. Gaan we dat gezellig doen. never thinking you were here, you are there. Not a word, not a sound. Couldn't see or even feel the ground. Part of gold, I was so by the way you let it fly. Rain. Look me down Rainbow You were fun to have around I was dreaming Of a love I had to share Never fail Yeah. love me till the new day's born. Then I pray you will stay forever in my Er kan helemaal goed komen een potje jam bij de lunch. De Marmelade was dat, met, met rainbow. Uh, gisteren natuurlijk uh, uh, op diverse plekken in Nederland uh, vreselijk weer. Uh, onder andere natuurlijk in de Landgraaf. Maar mm -hmm. de mensen onder plastic kapjes uh, uh, naar Pinkpop uh, zaten te luisteren en kijken. Ja. Uh, heb jij nog iets van het onweer meegekregen? Of nee, niet? het is hier heel rustig gebleven. We hadden hier code geel voor Zandvoort, maar ja. dat is niet doorgezet... Gelukkig, het leek er af en toe wel aan te komen, maar het uh, trok toch weer weg. Dus ja. het is wel zwarte luchten? Ja, we hebben ze wel gezien in de verte. Mm -hmm. Maar ze zijn niet, uh, niet uh, naar het dorp gekomen. Dus gelukkig is dat ons bespaard gebleven. Ja, Dolly, ja, ik kan me herinneren dat ik jaren geleden hier in Zandvoort in de Haltestraat uh, met ja. de Ruud Jansen uh, stond te spelen. Toen ja. speelden wij Riders on the Storm van de van Doors. Ja stond de hele haltestraat vol. Ja. En op dat moment brak er ook een, een heftige bui los. Nou, dat is mooi. En iedereen... <laughs> <laughs> en iedereen met We waren niet blij met jullie natuurlijk. <laughs> nou ja, iedereen met zijn paraplu. En die hele ja. haltestraat uh, heel kleurrijk door al die gekleurde ja. paraplu's. Ja. En dat waren toen de doors natuurlijk uh, die dat nummer bekend gemaakt hebben. Ja. Maar ik heb hier een mooie versie van, uh, van Santana. Riders on the Storm. Oh, dat lijkt me heel spannend. Die ken ik nog niet. Het begint met noodweer. Komt-ie. Ja, ja, ja, ja. Nu worden de mensen er een beetje zagarijnen van, van dat rot weer natuurlijk, die rijders de storm en zo. <laughs> dus ik denk, nou ik draai hem zijn nek maar om, want hij duurt nog een tijdje. Want ja, Santana is natuurlijk ook een band die uh, uitblinkt in virtuositeit als het gaat om gitaarspel en ja, uh, de beheersing van andere instrumenten. Maar uh, uh, ik wil even door, want jij hebt, jij hebt nog een verzoekje. Ja, dat klopt, want u weet, hè, u mag uh, altijd bellen voor een verzoekje naar 573093. 30393 bedoel ik. Dus 023 30393. En we hebben zojuist een telefoontje gehad. van Marloes Tempierik. Ah, dat en, klinkt uh, familiaal. Nou, dat, dat, toevallig ken ik haar, <lacht> ja. En, uh, <lacht> en Marloes die, die vroeg of we niet een mooi plaatje hadden voor haar opa. Ja. Dus wij zijn aan het zoeken gegaan. En laat Charles nou een heel leuk plaatje hebben gevonden. Speciaal voor opa Tempierik. Ja. Gaan we hem opzetten? Dat gaan we doen. Ja? Uh, uh, uh, is opa jarig vandaag of is het zomaar zo? Nee, opa is een hele lieve man. Hè? Dus ja, Daar denken we allemaal veel aan. Daar komt die opa van Manoes. to stand. There. Wat een lief nummer is dat toch, hè? Ja, en, en, nou, ik weet zeker dat je... Het gaat om jouw vader. Uh, ja, dat... Ja. Ja. <laughs> dat hij dat dat in ieder geval een lekkere lunch heeft nu. Dankzij zijn kleindochter, want die, die vliegt een het. mooie plaatje voor hem aan. Ja, lief, hè? Heel ja. lief. Ja, ja. Uh, ze zegt, de, de groep Diesel, zeg jij ja, dat iets? Helemaal niks. Nee, ik nee. geloof dat uh, Pim Koopman daaruit in gedrumd heeft. Als ik, okay. het, als ik het goed uh, weet hoor. Ja. Uh, ook de drummer van Kayak uh, een tijd geweest. Oh, uh, mooi. En die hadden een hit en dat heette Sol Solita. Sun, summer Night, zo was het. Nou, ja. ik uh, hoor allemaal nieuwe nummers. He. Mooi hoor. Dankzij uh, de muziek -encyclopedie, de live muziek-encyclopedie van uh, ZFM Zandvoort... meneer Janssen zelf, dat uh, Pim Koopman de producer was van uh, Diesel. Wist dat dat man daar wat mee te maken had? Nooit oud moeten te leren en ik ben al oud hoor... Ik ben, ik ben zo verschrikkelijk oud. Maar en het woord, nog leer je. En nog leer ik, nog steeds, ja. en nog steeds leer ik bij. Hè? Ja, ja, ja. Uh, in, in de jaren, even kijken, begin jaren 70, eind jaren 60, begin jaren 70. Toen zat ik in een bandje en dat heette Les Atlantiek. En dat bandje speelde elk weekend in Noordwijk en daar had je een dansing, die dancing heette Doen dat Daily. Was gebouwd op een duin in Noordwijk. Eh, en het had drie verdiepingen. En de bovenste verdieping zat een live muziek. En eh, de benedenste verdieping zat live muziek. En op de bovenste verdieping kon je nog een stuk doorlopen. En dan had je toen eh, een opkomende discotheek. Want discotheeks waren nog helemaal niet zo populair in die tijd. Het begon toen net een beetje te komen allemaal. Maar in ieder geval live muziek. En Les Atlantiques speelde dus drie avonden. Elk weekend vrijdag, de zaterdag en de zondagavond. En, en een nummer wat mij nog heel erg bijstaat... omdat het heel populair was in de tijd... was uh, een nummer wat nu uh, wordt uh, vertolkt door de Ohio Express. En het gaat over Simon Says. Luister. En huiver. We klokje van uh, hoorzaamheid is onverbiddelijk uh, Dolly, want ik zie, op mijn, ik zie op mijn klokje dat we nog ruim twee minuten te gaan hebben. En uh, dan, uh, ja, daar komt nieuws en reclame komen alweer voorbij. Dus uh, we gaan maar uit met de nummer van uh, The Everly Brothers. En uh, dat slaat eigenlijk een beetje op jou. Op mij? Ja. Nee hoor, grapje. Ket is klaar. Ket is clown.